12 uur. Dit is Jeroen Tjeppema met het nos Journaal. Het kabinet stelt de verplichte rekentoets in het middelbaar beroepsonderwijs uit. De leerlingen zijn er niet klaar voor, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Het kabinet stelde de rekentoets vanaf dit schooljaar verplicht voor examenkandidaten van het vmbo, havo, vwo en mbo. Wie de toets niet haalt, krijgt geen diploma. Maar in het mbo hebben leerlingen grote rekenachterstanden. Ook hebben scholen moeite met het vinden van geschikte docenten voor rekenen. In het mbo wordt invoering nu opgeschoven naar 2020. In de rest van het voortgezet onderwijs wordt de rekentoets wel ingevoerd. In een woonzorgcentrum in Hogeveen is een onbekend aantal mensen gewond geraakt bij een explosie. Het is nog onduidelijk hoe ze aan toe zijn. Na de explosie is een grote brand uitgebroken. Volgens RTV Drenthe gaat het om een woonvoorziening van zorgorganisatie De Noorderbrug. In het complex zouden acht appartementen zitten waar mensen met een beperking wonen. De NAVO noemt de schendingen van het Turkse luchtruim door Rusland geen ongeluk. De Russen hebben de NAVO nog steeds niet kunnen uitleggen waarom ze boven Turkije vlogen, zegt secretaris-generaal Stoltenberg. De NAVO noemde de Russische actie eerder al extreem gevaarlijk. Russische gevechtsvliegtuigen vlogen zondag het Turkse luchtruim binnen... De Russen voeren in de regio luchtaanvallen uit boven Syrië. In Leiden bewaakt de politie gebouwen van de universiteit vanwege de dreiging van een schietpartij. Het dreigement kwam vanochtend binnen via sociale media. De politie spreekt van een voorzorgsmaatregel. Er worden geen gebouwen ontruimd. Over de aard van de dreiging is verder niets bekend. Ook is er geen reden om aan te nemen dat er iemand met een wapen rondloopt, zegt een woordvoerder.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 Oh, goedemiddag. Ken je dat? Een hele lijst gemaakt. Prachtige muziek. En vlak voor de uitzending, weglijst. Wat zei je? Oh, wacht even. Ik heb de verkeerde microfoon. gehad. En het gaat altijd naar de plaats. En moet ik altijd even aan denken. Ja. Dus ken je dat? Dan maak je een hele mooie lijst met muziek. En voor de uitzending, weglijst het kan. Vraag mij niet. Mag we het doen? We zoeken het wel weer even op. Wat wou ik zeggen? Goedemiddag Inka. Goedemiddag. Goedemiddag Zandvoort. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer gewoon gezellig. Het is dinsdag, de 6 oktober vandaag en ik heb een weekje gereld met Cheryl. Want die had hier eigenlijk moeten zitten, maar nou zit ik hier gewoon. Ja, vorige week ook al. Wordt wat met die dinsdag. Nou oké, okay. in ieder geval um, ja, een beetje geruild. Gewoon, gaat dat wel eens af en toe. Maar gezellig. Toch? Ja, zeker. Vind je het leuk? Ja, ik wel. Oké. Okay. <laughs> nou, dan gaan we maar gauw de eerste plaat draaien. Um, um, ja, daar ga ik even de titel niet van vertellen. Of, of ik moet even kijken, een momentje hoor. <laughs> Zoek het even op. <laughs> Dat is namelijk een Italiaanse titel. Dus oh. en, en uh, dit is nou niet uh, mijn uh, taal waar ik erg thuis in ben. <laughs> maar het heet, als ik het goed uitzeg, etju... Uh, dan ben ik het weer kwijt. <laughs> Eputipenzo heet het. Ah. Uh -huh. e penzo. Ja. En uh, dat is een uh, nummer dat komt uh, uit een film. En die film die heet... Uh, Once upon a time in America. Aha. En het is gewoon heel mooi. Want het is van Andrea Bocelli. Oeh. ...uit de film Once Upon a Time in America. En het was Andrea Bocelli... ...samen met Ariane Grande. En allebei keurig met je zin in het Italiaans. A Beauty Penso heet het. En het is nieuw en het is mooi. He? Ja, heel mooi. Ja, prachtig hè? Ja. ja. Vond ik ook. Ja. Het is niet een swingend begin, maar... wel een mooi begin van zo'n uitzending. Nou, dit is een verzwingerd Tim Akkerman nog steeds zijn nieuwe single en uh, Still Alive. Everybody seems to go out tonight. Driven by this feeling, making memories for life. We're dancing to gangs to paradise. We have it all. We have it all. I can see your But it wasn't good enough. in the sky never Ah, oh ja, ja, het is alweer bijna kwart over twaalf. Ja, oh, dan, krijg dan krijg je dat, hè? Drie in één. Ja, dat zei ik. De drie in één. Dat zei ik. Deze keer van Cher. Dat was weer een lekkere 3-in-1. <tok> ik bedoel, dat was weer een lekkere 3-in-1 van zangeres Cher. Natuurlijk begonnen en beroemd geworden uh, in de jaren zestig... Uh, met haar man Sonny Bono. Oh, helaas niet meer onder ons. Maar uh, het stel ging op een gegeven moment uit elkaar. Sonny ging de politiek in en uh, Cher bleef gewoon lekker zingen. En uh, ontpopte zich toch wel als een uh, hele fantastische zangeres. Maar ook actrice. De uh, uh, Witches of Eastwick of zo staat ze geloof ik in die film. Ja. Ja, ja, hè. klopt. hè. Klopt. Ja, God, dat ik dat uit mijn hoofd weet allemaal. <lacht> is nog niet te filmen. En uh, ja, ook als rockzanger is. En u hoorde achtereen achterin volgens natuurlijk de Shoop Shoop Song. Uh, If I Could Turn Back Time. Uh, fantastisch nummer van de, Wat ik nog steeds haar beste nummer vind. Als ik eerlijk ben. Uh, en daarna nog weer een, uh, een vrolijk liedje. Uh, Gypsies, Thieves and Tramps. Of Gypsies, Thames and Thieves. Uh, nee, Gypsies, Tramps and Thieves. Goed, wat een titel zeg. Gypsies, trams en thieves. Zo was het. Ja. Tongbreker. Ja, dat is echt een tongbreker hoor. Minder geloven. Dus uh, dat was de 3 in 1 We gaan nog één plaatje draaien. En dan komt Imke straks met het nieuws van eh, vandaag. Eens kijken wat er allemaal in de omgeving gebeurd is. Niet Toch? Ja ja, ja, ja, ja. Heb je veel? Nee, gaat wel. Gaat wel. Dinsdag okay. is nooit zo'n uh, zo veel nieuwsdag. Nee, <laughs> nee, dat is altijd na de maandag. Hè. Dan is men te duf om nieuws te maken. Ja. Dat heb je meestal om maar... <laughs>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 Samen met uh, Megan Trainer. We like weet wel van All About The Bass en zo. En Dear Future Husband. Let's Marvin Gaye and Get It On. Just Oftewel, het nummer heet gewoon Marvin Gaye. Nou, als Marvin het hoort, zou hij er ongetwijfeld tr tr trots op zijn, denk ik. Denk ik hoor. Het nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 6, 6 oktober 2015. Een motorrijder is maandagavond gewond geraakt nadat hij tegen een afslaande auto was gebotst. De auto sloeg even voor zeven uur linksaf vanaf de Frans Waanstraat de Patrijzenstraat in en verleende daarbij geen voorrang aan de motor die vanaf de andere kant kwam aangereden. De motor klapte vervolgens tegen de achterdeur van de auto. Het achterraam ging daardoor kapot. De motorrijder is door de toegesneld ambulancepersoneel opgevangen. Na de nodige zorg ter plaatse is hij naar het ziekenhuis overgebracht... voor verdere behandeling. Agenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval... en veegden het glas van de straat. Zandvoort doet mee met de landelijke energy battle van het Klimaatverbond. Er nemen drie teams deel aan de battle. Een team van de Mariënschool... Een van de inwoners en één van de gemeente. Deze teams gaan vanaf 9 oktober de strijd aan met andere gemeenten... en onderling om zoveel mogelijk energie te besparen. Wethouder Milieu Liesbeth Schalik, de coach van, de van het gemeentelijke team... ontvangt op dinsdag 6 oktober de deelnemers tijdens de startbijeenkomst. Nederlandse gemeenten willen hun inwoners, werknemers en bedrijven... stimuleren om hun energieverbruik te verlagen. Daarom starten ze op 9 oktober... Uh, net behalve Zandvoort, bij diverse gemeenten met de wedstrijd. Ze leveren elk drie teams waarbij zoveel, zoveel ambtenaren, raadsleden... bedrijven als, zoals bewoners zoveel mogelijk energie gaan besparen. De gemeente met de grootste behaalde besparing na drie maanden is de winnaar... en wordt op 5 februari 2016 bekendgemaakt. De Energy Battle wordt jaarlijks door het Klimaatverbond georganiseerd. Een gemiddeld Nederlands huishouden verspilt 14%, 14 elektriciteit... Daarnaast krijgen we met z'n allen steeds meer apparaten en gadgets in huis die allemaal elektriciteit verbruiken. Gemiddeld hebben we er zo'n 68 in huis. Met de Energy Battle wil het Klimaatverbond laten zien dat een gemiddelde elektriciteitsbesparing van 10 tot 20 procent goed haalbaar is. Als een gemiddeld gezin 15 procent bespaart scheelt dat zo'n 120 euro per jaar. Besparen is dus goed voor de portemonnee en voor het milieu. Het is op dit moment zo'n rommeltje in de gemeente Bloemendaal... dat er de, het komende jaar geen nieuwe, definitieve burgemeester wordt aangesteld. De, onlangs stapte waarnemend burgemeester Aaltje Emmers die, die een einde moet, moest maken aan het gedoe in de Raad op. Zij kon door de sfeer niet goed meer functioneren. Maandag is een nieuwe, tijdelijke burgemeester aangesteld. Bernd Snijders, die sinds 2006 burgemeester van Haarlem is. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken... Onder meer het plaatselijke landgoed Elsvoudhoek is al jaren een bron van ergernis en gerustie in de raad. Emmens, voorganger Ruud Nederveen... sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie. Commissaris van de Koning uh, Johannes Remkes... vindt dat de huidige situatie in de gemeente onvoldoende is... om de procedure te starten voor de benoeming voor een nieuwe burgemeester. Eind september stapte Emmens op. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks... Het was juist Emmens die in juli in opdracht van de commissaris... een rapport opstelde over de situatie in de Bloemendaalse Raad. Dat rapport spreekt van grote problemen die al lang spelen... waaraan niet voldoende is gedaan. Een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges... dat deze zwak zijn en onvo onvoldoende bestuurlijke regie kunnen voeren. De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem-Liede en Spaanwoude... hebben vrijdag een lijst gemaakt met daarop zes locaties voor zo'n 800 tot 1000 vluchtelingen. Dat zegt burgemeester Bernd Snijders van Haarlem naar, eh, namens de zes gemeentes. De lijst wordt eerst voorgelegd aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Waarna de gemeenteraden zich kunnen buigen over de definitieve locaties. Dat is ook de reden dat nu nog niet bekend wordt gemaakt welke plekken er op de lijst staan. Dat zou maar voor onnodige onrust kunnen zorgen. De burgemeesters en wethouders kwamen gisteren opnieuw bijeen bij elkaar voor overleg. Van de longlist met mogelijke opvangplekken werd een shortlist gemaakt. De gemeenten trekken op als regio. Het kabinet moet woningcorporaties tijdelijk verbieden om sociale huurwoningen te verkopen... Door het toenemende tekort aan sociale huurwoningen... is het onverantwoord om nog meer woningen in de verkoop te doen... zegt SP-Kamerlid Fashar Bashir tegen RTL Nieuws. Bashir zal minister van Wonen Stef Blok van de VVD... deze week bij de behandeling van dienstbegroting vragen om een verbod. In Zandvoort heeft woningcorporatie De Kij de afgelopen jaren tientallen sociale koopwoningen verkocht. In het Tranendal worden zelfs alle vrijgekomen huurwoningen verkocht. Een tijdelijk verbod zou het tekort aan sociale huurwoningen aanzienlijk verminderen. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 6 oktober. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag verschijnen in het zuiden buien en daarbij is kans op een klap onweer. In het noorden is het droog met een glimp van de zon. Maar later in de middag neemt daar ook de kans op buien toe. Ondanks het wisselvallige weer stijgt de temperatuur naar 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en kan lokaal onweer voorkomen. Later op de avond en aan het begin van de nacht zullen de meeste buien het land verlaten. Plaatselijk valt nog een spatje regen en de temperatuur daalt naar 13 tot 14 graden. Morgen zijn er veel wolkenvelden en van tijd tot tijd trekken buien over het land. Tijdelijk kan de zon doorbreken, maar de opklaringen zijn vaak van korte duur. De middagtemperatuur ligt op 17 tot 18 graden en er staat een, zuid, een matige zuidwestenwind. Dondag is het licht wisselvallig, met soms wat licht, ges licht gespetter en de westkust heeft de meeste kans op zon. Gemiddeld wordt het 16 graden. Ook vrijdag hebben we te maken met wolkenvelden en de kans op lichte bui neemt af en de zon laat zich vaker zien. In het weekend krijgen we te maken met koel oktoberweer. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden en daarbij staat een frisse oostenwind. Daarbij schijnt regelmatig de zon en na verwachting blijft het droog. Het vooruitzicht naar volgende week laat gematigde temperaturen zien... met zonnige perioden en wolkenvelden, maar ook de kans op een beetje regen. Dit was het regionale nieuws en weer. in een discotheek. 12 inch version waarschijnlijk. Want dat duurt bijna 7 minuten 50. Die MK weet wel wat ze uitkiest. He. Datum was dit. Met Sound of Music. Waarom dit eigenlijk? Want oh, jij bent een disco fan geloof ik hè? Ja, funk, disco, soul. Ja, ja. Nou, leuk toch? Ja, lekker dansen. Ja, luister ook altijd naar de social. Ja. Ja, ja. En weer, hè? He? En weer. Ja. Want hij heeft nu een eigen zender op ja. internet. Oké. Okay. Iedere week een uitwinding. Dus. Iedere week. Dank ja. okay. u. hij mag ook bij CFM Zandvoort komen werken, Nou, natuurlijk. We hebben nog een paar uurtjes over voor hem. Ja. Nog een idee. Nodig een hem uh, ja, eens uit. Perry, luister even. <laughs> CFM Zandvoort. Uh, een leuke disco show. Soul show. Ja. Goed. Um, um, um, um, um. Kijk, je moet bij stil blijven zitten. <laughs> ja, Ik ben helemaal <laughs> geen danser hoor, maar nee, je, moet toch, je moet toch, je wordt toch een beetje gedwongen tot bewegen. Zo. Nou, dit is discotheek CFM, dames en heren. Goedemiddag. <laughs> ik, heb, uh, via onze, ik heb via onze geheime webcam gezien dat in diverse uh, huizen in Zandvoort uh, de stoelen aan de tafel aan de kant werden gedonderd. En de mensen heerlijk stonden te dansen. Ja, dat kunnen wij zien. Hè. Wij kijken elke huiskamer Zandvoort kijken we in hier, hè. <laughs> ja, dat uh, weet men niet, maar... Uh, maar het dan net, moet je het niet verraden. Uh, het is <laughs> net Big Brother, hoor. Het is Big Brother. Ja, dat is hier een idee, jongens. <laughs> nou, oké, okay, uh, hartstikke leuk dus. Imka, uh, uh, lekkere plaat gewoon. Uh, daten was dat. En straks, na het regennieuws van half twee... krijgt u nog een keus van Imka. want u weet dat, dat doen we sinds kort. Hè? Het liedje van de sidekick. Ja, maar uh, wel checken dat hij niet te lang duurt, hè. Wel <laughs> nee, checken dat hij niet te lang oh, duurt. Oh, dat is dat. Rulke tijd. Gaat stil erom. <laughs> nou, dat is niet aardig We luisteren nog steeds aan Zandvoort Lunch Dames en heren, op CFM Zandvoort Het leukste radio is om van Zandvoort en omstreken Kan ook niet anders, is er maar één In Zandvoort dan En uh, ja, dit is Zandvoort Lunch Vijf dagen per week uh, Gepresenteerd door mijzelf En door Cheryl Duif Die doet het nu vrijdag weer En uh, prachtige sidekicks en een uh, daarvan moeten we even hartelijk feliciteren, hè? Want uh, onze Toet, ja. Onze ja. Toet, dan, ja, ze hoort het niet, want ze zit helemaal op Curaçao, dat mens. Maar goed, onze, <lacht> ons, onze Toet is getrouwd gisteren. Ja. ja. Dus, uh, nou, Toet, uh, je hoort dit niet waarschijnlijk, maar ik zal niet om deze tijd, want de tijd is haar daar. Maar haar gegeven. zoon ook tegelijk, hè? Ja, haar zoon ook. Ja, no. dus, uh, het hele bontje zit lekker daar op Curaçao in de zon. En uh, met dolfijnen en zo, weet ik het ja. allemaal niet wat er gebeurt. Nou, in ieder geval van harte gefeliciteerd. Leuk dat je er weer bent. En over, uh, nou, ze, binnenkort is ze er weer, hè, onze toet. En dan is het ineens een getrouwde vrouw. Ja. ja, ik weet hoe dat voelt. Ja, niet om getrouwde vrouw te zijn, maar wel getrouwde man. Ik weet er alles van. Sinds kort. <lacht> nou, we gaan weer verder met muziek. Lekker owl van de Swinging Blue Jeans You're no goot. Nou, de Swing Blue Jeans that, was dat Guus En dit zijn de Beatles. Here comes the sun. Prachtig liedje trouwens van uh, de heer George Harrison. En uh, ja, ik draaide het eigenlijk om uh, nog even, even een kleine terugblik uh, te geven op uh, afgelopen zaterdag, die, die fantastische korendag hier in de uh, Protestantse kerk, georganiseerd door de Beach Pop Singers. Nou, uh, wij waren er, ik was er ook bij samen met Corsy Volta. En uh, ik, we hebben diverse, diverse korenfestivals hebben we wel bezocht, Paradise nog andere. Maar zo goed als dit georganiseerd was, dat heb ik nog zelden of nooit meegemaakt. Perfecte organisatie, goede verzorging, prachtige ruimte, goed geluid. Uh, kortom, uh, Chapeau hoor, voor die jongens, die mensen van die beachpopzingers. Geweldig, geweldig, geweldig. En uh, vooral ook het aandenken dat de koren meekregen in de vorm van een, van een gouden plaat. <lacht> Vreselijk lachen, want heel veel mensen dachten dat het een echte gouden plaat was. Ja, was het ook natuurlijk. Ja. Laten we zo Maar geweldig uh, Geweldig gedaan uh, voor, Dus nogmaals, groot compliment Voor de mensen, al die mensen van de beachpopzingers Die dit uh, elk jaar weer doen uh, Helemaal goed It is Shepherds. Be More Burial. New single. Doesn't matter where you come from And it doesn't matter what you see Oh